Het bedrijf DigiNotar, dat de certificaten uitgeeft... is onlangs door hackers gekraakt. en Donner heeft nu het vertrouwen in het bedrijf opgezegd. Websites van de overheid worden de komende dagen... met certificaten van andere leveranciers beveiligd. Een vliegtuig van de Chileense luchtmacht is van de radar verdwenen... en zeer waarschijnlijk in de grote oceaan gestort. Het toestel was op weg naar de Juan Fernandez-archipel... op bijna 700 kilometer afstand van het vasteland van Chili. Aan boord waren 21 mensen onder wie een populaire Chileense televisiepresentator. Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn. De autoriteiten in Chili zeggen dat het transportvliegtuig... twee keer had geprobeerd om te landen voordat het van de radar verdween. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar fors gestegen. Bij de toetsingscommissies kwamen ruim 3100 meldingen binnen... 19 meer dan het jaar daarvoor. In bijna alle gevallen heeft de arts zorgvuldig gehandeld, blijkt uit het jaarverslag...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 Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het derde uur alweer van Nachtvluchten... van zaterdag 3 september 2011. En dit is de 246ste dag van het jaar. We gaan meteen verder waar we gebleven waren, bij Remco Kampert. In dit uur hoort u het tweede deel van een gesprek met de schrijver... dichter en columnist in een zomeraflevering van de Avonden uit 2009. Het jaar 2011 had voor Kampert tot nog toe een paar verrassingen in petto. In januari raakte hij gewond door een val van de trappen in zijn woning. Leuker was de verrassing dat hij eerder die maand de Gouden Ganzenveer 2011 ontving. Hij werd geroemd om zijn veelzijdigheid als auteur, de lichtheid van de toon van zijn werk... en zijn vermogen om zijn denk- en verhaallijnen bedriegelijk eenvoudig zo vorm te geven... dat ze voor een breed publiek toegankelijk blijven. De Gouden gansveer gaat elk jaar naar een persoon of instituut... vanwege zijn of haar grote betekenis... voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. Op 28 juli schreef Remco Kampert er weer een jaartje bij. Hij is inmiddels 83 jaar. Maar ten tijde van dit gesprek... had hij nog de jeugdige leeftijd van 79. Wim Brands heet u van harte welkom... bij het vervolg van zijn interview met Remco Kampert. Welkom bij het... Tweede uur van wat, nou, wij hopen, een legendarische reeks gaat worden. De zomeravonden. Deze zomer portretteren wij, de medewerkers van de avonden... spraakmakende vertegenwoordigers van het Nederlandse culturele leven. En ik ben vanavond op bezoek bij Remco Kampert. Aan het einde van het vorige uur vertelde Kampert... over het nieuwe boek waaraan hij werkt. Hij wil er niet heel veel over kwijt. Hij leidt aan dat typische cijfers bijgeloof dat als je gaat praten over een boek in wording, dat je het dan niet meer kunt maken. Maar ik blijf natuurlijk gewoon uh, doorzeuren. Dus ik stel toch weer gewoon een vraag, aan het begin van dit uur, over dat nieuwe boek van hem. <lacht> langs de onderweg. Nee, nee, nee. Ik, nee. ik heb uh, drie hoofdstukken nu. Dat wil zeggen dat ik... Uh, nou ja. Op een, vijf, maar... op een vijfde ben of zo. En het ligt dan een tijdje stil... omdat ik mezelf in een soort slop had geschreven... waar ik de hoofdpersoon niet uitkrijg. Maar goed, dat gaat wel weer verder straks. En verder ben ik met korte verhalen bezig... om de tijd dat ik niet verder kan met de roman toch te vullen... met iets anders waar ik wel verder mee kan. En poëzie? Ja, poëzie, dat is iets... Uh, er komt zo aan een dat is iets wat in vlagen altijd bij mij komt. en uh, Waar ik niet voor kan gaan zitten. Dat, uh, en als het komt, dan schuif ik alles opzij. Dan, uh, dat is dan het belangrijkste. Wanneer heb je voor het laatste gedicht geschreven? Uh... Is alsof je misdaad hebt begaan. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ja, die, uh, ik ben begonnen uh, ja, nou, drie weken geleden, geloof ik. Ja, in... Maar het is nog niet af. En ik, dat, daar heb ik toch niet alles voor opzij geschoven. Omdat, kijk, nu zit ik weer aan die regelmaat. Ook al is het maar eens per van die kolommen vast. Uh -huh. En dat, ja, dat is behoorde, dat, of behoorde, ook het mooie. Die moet je schrijven. Hè? Je kunt niet zeggen, nou, ik sla, maar eens een weekje over. Maar je bent natuurlijk behalve een, een, een ontwijker, ook een ontsnapper. Of is dat hetzelfde? Ontsnappen aan wat? Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat jij op het moment dat je aan een roman begint... dat als een hele zware verplichting gaat voelen... en dan weer gaat ontsnappen door korte verhalen te gaan maken... en daarna weer aan die roman verder en dan intussen weer, begrijp je? Ja, ja, ja dat, dat, is, dat is wel zo. Ja, Maar ik, bedoel, ik ontsnap niet... Ik ontsnap in een andere vorm dan. Ja. Een soort uh, Houdini of zo. Maar Lubbenhuizen heeft jou toch ook wel eens bij wijze van spreken... bij de bezige bij toen die directeur was... aan het stoel willen vastbinden om je aan het werk te, te zetten? Ja, want dat willen alle aardrijvers en auteurs natuurlijk vastbinden... Ja. en ketenen en, en sommige ketenen zichzelf allemaal. Hè? Dat, dat iemand drie of vier jaar lang bezig is aan een roman, elke dag. Uh -huh. En daar zijn voorbeelden van. En ik voelt zich daar ook heel lekker bij. Dat, daar, nee, daar ben ik te vluchtig, te, te ontvluchtig voor, inderdaad. Ja. Dat zou ik niet redden. Hoe, hoe dient zo'n roman zich eigenlijk aan? Dat kun je wel vertellen. Ik bedoel, is dat, want dat is niet met, doordat je het hele verhaal opeens ziet. Nou, laat ik het je anders zeggen. Ik herinner me dat ik ook een keer een lang gesprek met Thomas Rozenboom had... en die toen tegen me zei, van, ik ben nu die sombere boeken van mezelf eigenlijk zat... En mijn volgende boek, dat moet iets te maken hebben met een stadje... en dan zwemt er opeens door de rivier die door de stad stroomt... een enorme grote vis. En meer heb ik niet, zei hij toen. Ja. Nou, daar, daar, kan, daar kan ik wel inkomen. ja. Dat, dat begrijp ik wel. Alleen gaat hij dan vijf jaar lang daarmee door. <laughs> ja, maar, maar, maar het... begint met een beeld meestal wel. Ja, hè, dit is van Rozenboom. Dat is ook een beeld. Ja. Een beeld. En, uh, en de, deze roman van me die begon met een droom. Eigenlijk die ik droomde, en je droomt veel natuurlijk. Sommige dromen vergeet je ter plekke. Andere blijven je, blijven je bij op een of andere manier. En toen dacht ik: ik ga hem eens opschrijven. Want er zit iets in volgens mij. Toen moest ik een, een plek vinden waar de man die die droom droomde zat. Het was nogal een eenzame droom, dus ik heb een pure, uh, wat voor mij uh, een heel eenzame plek is in Noord-Frankrijk aan de kust. Daar zo boven Calais, tussen België en Calais in ofzo. In de winter in een hotelletje. Nou, dat is behoorlijk alleen. Ja. Nou, dan moet hij verder. En dan, moet er nog iets, dan moet er vervolgens iets gebeuren. Maar dan heb je jezelf eigenlijk al in een soort positie gebracht... Ja. ja, waar ik me uit moet redden. En waar ik de hoofdpersoon uit moet redden. Maar in dit geval de cijfer zelf ook. Dat, dat, dat gebeurt wel. Want ik, ik heb, de, het mooie is natuurlijk om een andere figuur te introduceren. Op een heel andere plek. Ja. en wel die wel aan het leven deelneemt. En nou ja, dat, uh, die moeten dan. Dat is dan een vriendin van hem. En uh, die moeten dan. Uh, die zijn uit elkaar, maar moeten dan waarschijnlijk naar elkaar toe gedreven worden. En weer. Uh, al slijmen dood, ik weet het nog niet. Dus, uh, ik heb ze nu zo ver van elkaar afgezet. dat ik aan twijfel of ze ooit nog bij elkaar komen. Is het trouwens zo dat, dat, dat, dat, dat naarmate je ouder wordt. Hè, en je hebt natuurlijk een fantastisch. Oeuvres, zoals dat heet, al, al bij elkaar geschreven... dat dan je ambitie minder wordt? Of is dat, is, dat, is dat absoluut niet zo? Is het elke keer weer een vuurproef? Ja, dat wel. Ja, als ik zie wat ik onderhanden heb... allemaal aan verhalen, aan, aan het boek... aan, aan poëzie... Hè, die, waarvan ik hoop dat hij me nooit in de steek laat... dan is dat niet minder geworden. Mijn energie is wat minder geworden... Maar um, de, de, het vuur om het uh, te blijven doen, dat is, uh, nog, dat is nog laaiend altijd. Hoe zit dat trouwens met je. Heb je dat? Je gaat natuurlijk zeggen dat je het niet, niet gaat voorlezen omdat het nog in de maak is, maar heb je dat gedicht waar je aan bezig was? Heb je dat hier ergens liggen of niet? Nee. Je hebt het verstopt. Nou, niet verstopt, maar het ligt ergens anders. Ja. En ik ga het ook, ook niet voorlezen, nee. want een ding wat niet af is, ja, dat heeft niet zoveel zin om dat te gaan voorlezen. Het, het moet echt af zijn voor het de buitenwereld in mag. Um, probeersels en slordigheidjes, die alleen maar zelf uh, doorhalingen, die, waar je zelf soms niet eens meer wijs uit wordt, om ja. dat te gaan voorlezen, daar zie ik niet zoveel in. Ja. Heb je trouwens je boeken hier staan of niet? staan die in de andere kamer? Ik heb een, mijn eigen boeken, ja. bedoel je? Nou, die, die staan... Uh, ik weet niet waar staan. Nou ja, die liggen her en der verspreid. Ja, het... Kun je even kijken? Want uh, dan zal ik jou intussen iets vertellen. Of je, je je verhalen hier hebt... en dan met name James Dean en het verdriet. Ja. Dat is namelijk de reden... dat ik op een gegeven moment toen ze zeiden... Uh, we gaan wat langere gesprekken uitzenden... Dat ik zei, van nou dan wil ik Remco Kampert wel interviewen. En toen vroegen ze waarom. En toen zei ik, nou die worden om te beginnen dit jaar 80. Wanneer is dat eigenlijk? Dat is uh, eind juli. Eind juli. Kijk, hier liggen uh, Hier? Oké, okay, dit, is, dit is de kast met je boeken. Dan, moet je, dan moeten we even je verhalen hebben. Mm. Daar staat hij. Nou, ik wil James Dean en het verdriet. Daar, hier, alle bundels gedichten hebben we ook. Ja, maar neem die er ook even bij. Ja, dat is gewoon... Dus daar hebben we de, de gedichten. En we hebben daar ook staan... Even die, die verhalen. Want, dat moet ik dan even afmaken. Maar het staat ook in... Weet je nog waar die in staat? James Dean en het verdriet... Hier, kamp het compleet, links. Helemaal links. Ach, Jezus, dat is... Daar, daar, zal ik het even doen? Je, je moet bijna... Je, jezus, je hebt het gewoon zo weggezet dat je het nooit meer kunt pakken. Toch, ja, daar komt-ie. Oké, okay, nemen we dat mee als je het goed vindt. Want dat verhaal heb ik ooit gelezen. Ik denk toen ik 15 was of zo. Weet je van wanneer het verhaal ongeveer is? Het is heel lang geleden. Ik kan er achter komen. Ja, het maakte toen. Oh, wacht, ik doe de deur dicht. Het maakte toen een onuitwisbare indruk op me, dat herinner ik me nog. En het gekke is, het is natuurlijk helemaal geen verhaal dat waar je nou per se uh, vrolijk van wordt. Weet jij nog wanneer je dat gemaakt hebt? Er staat hier helemaal niets in. Ja, daar moet het wel in staan. Ik ga kijken. Ja, ik ga het voor je vinden. Is het... Ik weet zeker dat het... Ik ga het vinden, hoor. Ik heb dit namelijk. En ik... ja? ja, wacht maar. Ik, maar. Weet je nog van wanneer dat verhaal James Dean in het verdriet is? Begin 60e begin jaren, denk ik, of zo. Ja, dat heb je. James Dean in het verdriet. 301. En welk jaar? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het gaat over twee jongens. Uh, dat ben jij dus en een, uh, een collega-dichter die een Hilversum moeten voorlezen. En die dan, ja. zeg maar, in een. Dat uh, is een, een, een, een, een ongelukkig meisje met ja. twee tantes of zo. En die willen wil een aanzichtkaart van James Dean hebben. Ja. En dan besluiten die jongens om dat maar voor haar te kopen. Maar het is eigenlijk een flinterdun dun verhaal. En het zit gebeiteld in mijn hoofd. Hoe kan dat nou? Het <laughs> ja. Ja, tof, waarschijnlijk een soort sfeer die je herkende. Hè? Dat... En misschien was je... Ja, het speelt zich een deel bij de radio of interview. Misschien was je daar toen ook al in geïnteresseerd. Nee, weet je wat ik denk dat het waardoor het komt? Want ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Ik heb, ik heb dat verhaal, ik heb bij een antiquariaat, want ik was het kwijt... heb ik die kamper het compleet ook gekocht. Ik heb het verhaal herlezen... En heb jij dat wel eens bij een boek, dat je een boek heel lang gelezen hebt... en dat je het herleest en dat die, die, die vonk die je toen had... dat die nog weer een keer terugkomt? Nee, niet op die manier. Nee, ik, als ik herlees... beleef ik datzelfde wonder niet opnieuw, eigenlijk. Ik, ik, ik ben anders gaan lezen, ken ik dan... meer op de techniek af of zo. Eh, of ik dat nog herken. Ik, ik, herlees, ik ben nou Nabokov... zo aan het herlezen. En daar weet ik nog precies... wat ik daar zo in bewonderde... en wat me zo tof... en wat, eh, ja, wat me zo waanzinnig enthousiast maakte. En dat vind ik nog altijd... Eh, ik ben niet teruggekomen van mijn liefde... voor het schrijven van Nabokov. Maar, maar, maar dat speciale moment... dat... dat eh, Nee, dat beleef ik niet meer op die manier. Ik weet, ik weet wel dat ik toen bij bepaalde zinsnede of rare vergelijkingen van hem... of rare, prachtige vergelijkingen van hem... Dat ik, dat ik daar enorm enthousiast over was. Maar datzelfde vorm van enthousiasme beleef ik dan niet meer, denk ik. Maar de, laat ik het anders zeggen. De... Want ik dacht toen, van wat heeft me toen zo getroffen in dat verhaal? Nogmaals, het verhaal is eigenlijk flinterdun. Twee jongens moeten voorlezen op de radio en ook nog in discussie met een literatuurprofessor, als ik het goed heb. Ja. Uh, dat is eigenlijk alles. Ze gaan naar bier drinken, biljarten. Ze komen dat ongelukkige meisje tegen die een kaart van James Dean wil in een kantoorboekhandel En ze besluiten dat later voor haar te kopen. Dit zo. En het trof me diep. Het heeft niks te maken met die radio of met die dingen. En toen dacht ik, ja, het is gewoon alsof het, het is een soort hele eile jazzklank. Het is een soort blues of iets dergelijks. Het is de toon. Ja, dat is de toon. Ja. Ja. Nou, de jazz vind ik wel een aardige vergelijking. Daar hangt het ook vaak erg van de toon af. En de... Ja, ja... Ik ben voortdurend mijn toon aan het vinden, eigenlijk. En soms vind ik hem ook, en dat is in de James Dean verdriet wel gelukt, geloof ik. Oh, oh. Ga je gewoon eens een stukje willen voorlezen vanaf het begin? Gewoon een klein stukje. Ja, gewoon vanaf het begin. Herlees je wel eens, of niet? Nou, als het moet. Soms denk ik, nou, het valt best mee. Nou, dit kun je, ja. Het was winter, niet lang na het nieuwjaar. De straten waren smerig van de bruine met pekel bestreden sneeuw. Ik had het vrij arm, hoewel ik genoeg verdiende... maar ik zette mijn geld doorgaans onmiddellijk na ontvangst in drank om. Mijn dunne schoenen lekte... en mijn handen waren onaangenaam koud, rood en droog... omdat ik geen handschoenen bezat. Ik had juist een voor beide partijen ongelukkig afgelopen liefdesgeschiedenis achter de rug... en voelde me eenzaam en wel degelijk alleen. Met flessen cognac en je neven onder mijn arm om mijn veelvuldige bezoeken te rechtvaardigen... liep ik de deuren van vrienden en kennissen plat. Ik kon niet stoken op mijn zolderkamer... in de lange, troostloze straat in Amsterdam-West... waar altijd vuilnisbakken, leeg of vol, op de stoep stonden... nu met mutsen van sneeuw. Ik vervreemde van mijn kamer... waar ik alleen nog maar kwam om er te slapen... huiverend van de kou, ondanks de vijf legerdekens... en om te zien of er post was geweest... Ik was ongelukkig. Mijn kuitspieren deden pijn van het lopen door de stad... en het beklimmen van de trappen van kennissen. Van schrijven kwam weinig... want daarvoor was het te koud en te rommelig in mijn kamer... waar de bevroren geur hing, van het al in weken niet geluchte bed... van overvolle asbakken, oud brood en verschaalde alcohol. Ik stond op het punt om mijn schrijfmachine te belenen... toen Ernst Lonneker mij kwam vertellen dat we waren uitgenodigd om voor de radio met een literatuurprofessor te debatteren... over de nieuwe, voor ons alweer zo oude, Nederlandse poëzie. Een paar dagen later liep het station van Hilversum uit. Het was nog vroeg en we waren allebei moe... want de vorige avond was het laat en rumoerig geworden. De lucht had de doffe kleur van theelood... en Hilversum zelf deed me denken aan een stroopvlek op een ontbijtlaken... Allebei hadden we dorst en in een café tegenover het station... dronken we een glas bier. Waar moeten we het in godsnaam over hebben straks, vroeg ik aan Ernst... die gevend het ochtendblad doorbladerde. Hij haalde zijn schouders op en zei... we leuteren maar wat, er is toch niemand die naar luistert. We dronken nog een glas bier en spraken af om na afloop van de uitzending... in dit café een partij te biljarten. We rekenden af en gingen op weg naar de studio. We liepen door een winkelstaat... En daar zagen we een dik, doof meisje... glimmend wit knopje in de vlezige linkeroorschelp... dat vastberaden een kantoorboekhandel binnenstapte. Aarzelend gevolgd door twee oude, zwart gejaste tantes... notarisdochters, uitwinkelen op deze gruwelijke... koude dag vol hoofdpijn en dode tenen. Uitwinkelen met een geestelijk gestoorde nicht... zat het ongeoefende dikke van de bielen. Voor de winkeldeur, rinkelend achteraan sloot, hoorden we de ene tante tegen de andere zeggen. Ze wil een briefkaart van die James Dean hebben. Nu kunnen we huilen of lachen, zei ik tegen Ernst, maar we deden geen van beiden. We waren te vroeg in de studio. Men liet ons in een soort conferentiezaaltje met een langwerpige tafel, blinkend schone asbakken en met groen leer beklede stoelen die verveeld bijeenhokte hokte in het bleke, schrale winterlicht... dat door de ramen naar binnen viel. Het was veel te warm in het vertrek, vooral voor mensen met katers... zodat we van het ene uiterste in het andere waren gevallen. Ik had overal jeuk, maar vooral op mijn hoofd... en opnieuw een kurkdoge mond. Het is dat het om 75 gulden gaat, zei Ernst. En ik rekende uit hoeveel glazen bier je voor dat bedrag zou kunnen kopen. Niet eens zo erg veel. Op het raamkozijn stond een borstbeeld van Herman Heijermans... en daarachter verborgen een flesje airwik. De groene, pluizige tong uitgestoken in de richting van de nek... van onze grote toneelschrijver. Dit is nu sociaal realisme, zei Ernst. Even later kwam de gesprekleider de kamer in... gevolgd door de professor, een vermaard geheel onthouder. De gesprekleider, een kleine, dikke man met een ronde bril op... waarachter fris gewassen optimistische ogen tintelen, legde ons uit hoe hij zich het verloop van de discussie ongeveer voorstelde. Het was de bedoeling dat de professor zijn bezwaren tegen de, nieuw, tegen de nieuwe poëzie kenbaar zou maken en wij op onze beurt onze bezwaren tegen de bezwaren van de professor. Maar ik heb helemaal geen bezwaren, riep de professor met iets van verontwaardiging in zijn stem uit. Ernst en ik lachten opgelucht. Maar zou je voor deze gelegenheid dan niet een paar bezwaren kunnen verzinnen? vroeg de gesprekleider aan de professor, die antwoordde zijn best te zullen doen. Daarna stonden we op en schuivelde het gebouw door naar de studio, waar op een tafel gelukkig glazen en een kaal klaar stonden. Ik kan me met geen mogelijkheid meer herinneren wat er allemaal gezegd is, maar veel bijzonders kan het niet geweest zijn. Een kennis die naar de uitzending had geluisterd, zei later: Het was net als we jullie... Het was net alsof jullie een bord zand zaten leeg te eten. Na de uitzending en in ontvangstname van de 75 gulden... gingen we in gezelschap van de professor... naar een geheel met donkerrode tapijtjes bekleed café in het midden van Hilversum. Ik was hier nog een keer geweest op een zondagmiddag... toen er een viertal muzicerende lesbische dames in de moeilijke overgangsjaren met veel vertoon van temperament... zigeunermelodieën brachten. De bassiste had zich een volle, vette glimlach gesminkt over de dunne, verbete streepjes van haar lippen. Maar dat orkest was er nu niet. Er zaten alleen maar zakenmannen en radioartiesten... met kameelharen jassen aan... zijden sjaals om een kostbare kele en kopjes koffie voor zich. Ernst en ik aten koketten en donker bier... De professor bestelde tonic en een schrijfje citroen. We wisten niet goed wat we tegen elkaar moesten zeggen. Het duurde heel lang voor de professor zijn tonic ophad. Het schrijfje citroen nam hij tussen zijn vingers en knabbelde het beschaafd op. Maar toen nam hij afscheid van ons. We verhuisden naar het café tegenover het station. Het biljart was bezet. Buiten was de lucht van kleur veranderd en grauwwit met een vermoeden van geel geworden. En toen we onze vierde borrel dronken, begonnen te sneden. Op dagen als deze lijkt het schrijven van poëzie... mij een volslagen nutteloze bezigheid, zei ik. Ik ken dat gevoel, zei Ernst, maar vergis je niet... alleen slechte dichters hebben de keuken van het nut nodig. Er kwamen drie soldaten het café binnen. Ze sloegen de sneeuw van hun barretten... en maakten zich toen meester van biljart... waar de vorige spelers juist een partij beëindigd hadden. Wij hadden vergeten af te schrijven. Machteloos keken we toe hoe de soldaten hun spel begonnen. Als ze mij niet zo verdomd veel lawaai maken, zei Ernst, dan was het nog te dagen. Ik begrijp niet veel van mensen, zei ik. Behalve dat de onvermoeibaarheid van hun bewegingen... en de klankenrijkdom van hun beweringen op iets duiden moeten of op zichzelf iets beduiden. Maar god, verhaal je het vandaan, zuchtte Ernst geprikkeld. We bestelden nieuwe drank. Vroeger dacht ik dat het wel mogelijk was om met enige intelligentie het verdriet te bestrijden, zei ik. Maar ik ben van mening veranderd in de loop der jaren. Ik geloof dat je met intelligentie hoogstens de uitwassen van verdriet kunt bestrijden. Zoals je met een schaar de rafels van je broekspijpen knipt. Ik geef me over, zei Ernst. Het verdriet is overal aanwezig, net als God, vervolgde ik. Neem nu dat meisje daar straks, dat een briefkaart van James Dean wilde hebben. De tranen springen me in de ogen als ik aan denk. Hoe paraat je intelligentie ook is, je kunt er niet tegenop. Het verdriet is een domme kracht. Kijk die Ober. Zijn pak glanst van ouderdom. Het leer van zijn schoenen is gebarsten. Hij heeft zich gesneden met scheren. Hij maakt een grapje met een van de soldaten. Hij is de enige die erom lacht. Nu heeft hij eindelijk door dat we roepen. Daar komt hij aangelopen. Zogenaamd kwiek, maar innerlijk vol verzet. Nog twee Ober. We komen hier nooit meer weg, zei Ernst. Weet je wat een van de verdrietigste dingen is die ik ken, ging ik door. Het idee dat er mensen zijn die op de lach zijn geabonneerd. En weet je wat nog verdrietiger is, flikkers die armoede lijden. Poos, zei Ernst en hief zijn glas. Jij kent geen verdriet, zei ik. Jij hebt Nanni. Nanni, herhaalde Ernst, alsof hij een vies woord zei. Nanni was zijn vrouw. Erg mooi, maar ontzettend dom. Hij had haar weggeplukt uit een mannenkenncursus waar hij een reportage over had moeten schrijven. Zoals behept met de onaangename eigenschap om bij ieder gesprek haar kopere duit in het zakje te willen doen. Ging niemand op haar stommiteiten in, dan probeerde ze een einde aan het gesprek te maken. Als ze daar niet in slaagde, werd ze onaangenaam en grof. Jullie zei ik altijd overal over. De zoeken bij Ernst eindigden dan ook vaak in een moeilijk zwijgen, pijnlijk voor alle aanwezigen. Behalve voor Nanni, die alleen maar zei... Nou, gezellig avond. Niemand doet een bek open. En wat ze zei, dat dacht ze. Meer niet. Nanni, herhaalde Ernst. "Ober, twee pils. De dingen die ze zegt, die ik aan moet horen. Ik ben nu eenmaal haar man. Gisteren nog. Zit ze in de trein, en tegenover haar zit een neger. Komt ze opgewonden thuis met een verhaal over die vent. Zo gek. Hij had geen neger gezicht. Hij was wel pikzwart, maar hij had geen neger gezicht. Ernst schudde zijn hoofd. Pik zwart, maar geen negen gezicht, zei hij. Het eerste jaar om het ruimte te nemen is zoiets charmant. Zoveel onnozelheid heb je nog nooit gezien. En dat heeft iets aantrekkelijks. Want van vrouwen die een weestje weten, word je op de duur ook doodziek. Maar, een tijd, maar na een tijd erger je je stuk. Je krijgt het gevoel dat je had toen je 15 was en je ouders kaanden nonsens uit. Een soort stille woede. Ik word er gek van. Ik sluit met mijn kamer op, ik staar naar mijn boeken, naar mijn schrijfmachine... ik bijt op mijn nagels, ik houd geen dag meer uit, denk ik. En bedroog ze me maar, dan had ik een reden om van haar te scheiden. Ober, nog twee oude. God weet, bedrieg ze je wel, zei ik. Wel, nee, ze weet niet eens dat het kan. En niemand probeert iets bij haar... want ze denken allemaal dat ik stalend gelukkig met haar ben... en dat willen ze me niet aandoen. Dat is de pest van de vriendschap... De jaren haar niet eens het hof maken? Kom vanavond eten, als we hier tenminste ooit wegkomen, wat ik betwijfel. Ze heeft een mooi lijf en zo. Wat dat betreft mankeert er niets aan. Ik knap alleen af op haar stupiditeit. Maar als minnaar heb je daar niets mee te maken. Als je verliefd bent, merk je dat niet eens. Maar ik ben niet verliefd op haar, zei ik. Kan er altijd komen, zei Ernst optimistisch. Ze is verdomd lief. Ik was zelf vroeger ook verliefd op haar. Maar daarom zijn we getrouwd. Ik herinner me nog, op een zondagmorgen merkte ik voor het eerst... dat ze kletste als een kip zonder kop. Voor die tijd had ik eigenlijk nooit naar haar geluisterd. We lagen nog in bed en er was weer een of andere internationale crisis. En we hadden het over oorlog en ik zei dat ik daar verdomd bang voor was. Maar zij niet. Nee hoor, helemaal niet bang. Wat denk je dat ze zegt? Geen idee, zei ik. Ze zegt, ik ben nooit bang. Gek hè, maar ik ben nooit bang. Alleen als er iets gebeurt ben ik bang. En terwijl ze het zegt, kijkt ze me met haar ronde knikkers tot aan. Net een hond die een stok uit het water heeft gehaald. Bah, zo, Bello. Alleen blaffen om bak nog. Op dat moment wist ik het. Ik heb de blunder van mijn leven gemaakt toen ik haar trouwde. En dan jij maar zeuren over flikkers die de lach lezen omdat James Dean erin staat. Ober, zei ik, nog twee oude. De lach, zei Ernst bitter. Haha. Ernst zei ik, luister goed. Ik heb een geweldig idee. We gaan noodlenigen, wonden stelpen die het leven heeft geslagen. Ober, afrekenen. Wil niet naar huis. Luister nou, ik heb een geweldig idee. Wil niet naar huis. We gaan niet naar huis, we gaan iets geweldigs doen. We gaan het verdriet bestrijden. Bestrijd je eigen verdriet maar. Wil niet naar huis. Ober, brengt u meneer een kop koffie. Ik ben zo terug, even iets regelen. Wil geen koffie. Hoe donker ik ook ben, ik blijf altijd op de been... Zelfs in sneeuwjachten. Ik voel me gelukkig. Ik had een welomgeschreven doel en een waterdicht plan om dat doel te bereiken. Hilversum leek plotseling een plaats vol mogelijkheden. Al werd deze plaats ook door de sneeuw die mijn bril besloeg grotendeels aan het oog onttrokken. Waar mensen bijeenhokken liggen de kansen tot opheffing van verdriet voor het grijpen, dacht ik. terwijl ik me bukte om een sneeuwbal te maken. Ik wierp hem de lucht in. En de sneeuw was zo dicht dat ik niet zag waar die neerkwam. In de kantoorboekhandel, die ik een minuut later binnentrad... was het zo warm dat alles even zwart voor mijn ogen werd. Ik viel bijna met mijn rug tegen de winkeldeur aan. Oppassen, dacht ik. Nu geen dronken indruk maken. Daar is de middenstand niet van gediend. En niet meteen met de deur in huis vallen. Tactisch optreden. Een rolletje plakband, mompelde ik tegen de juffrouw achter de toonbank... Zegt u, meneer, een rolletje plakband, herhaalde ik wat luider... terwijl ik mijn bril schoonveegde. En een tijdschrift. Geeft u me de radiobode maar. We hebben alleen de katholieke radiogids, meneer. Geeft u die dan maar. Het was nog een meisje, zag ik, dat me hielp. Een kind van een jaar of veertien. Ze was bleek en blond met fletse blauwe ogen. Ze droeg een grijze rok en een donkergroen truitje. Barsten had ze niet... En ze zag naar uit dat ze die misschien ook wel nooit zou krijgen. Alleen haar hals had iets liefs, iets jongs en onbeschermds. En nu nog een informatie, zei ik. Verlochtend is er bij u in de zaak geweest een jonge dame... die een briefkaart van James Dean heeft gekocht. Zegt hij, meneer? Een briefkaart van James Dean, bedoel ik. Die hebben we niet, meneer. Dat meisje hield van James Dean. Ze wilde een kaart van hem hebben. Ze had haar tantes bij zich, oude vogels met zwarte jassen aan. Ik wil haar adres weten, want ik ga haar elke week een briefkaart van James Dean sturen. Elke week een andere. Kunt u me aan haar adres helpen? Nee, meneer, dat weet ik niet. Dat treft dan ongelukkig. Zegt hij, meneer? Ik kom uit de grote stad. Daar hebben ze honderd verschillende kaarten met foto's van James Dean. James Dean. In de grote stad zijn geen verdrietige meisjes. Hoe heet je? Ik heb een waanzinnig goed plan. Hoe heet je? Nellie Guijs, meneer? Nellie Guijs, hou je van James Dean, Nellie? Dit wordt een gelukkige dag voor je. De mensen zijn hem al bijna vergeten, maar jij niet, Nellie. Taal wordt beloond. Hij is niet dood, Nellie Guijs. Eindelijk kan de waarheid verteld worden. James Dean is niet dood. Hij leeft nog. Hij heeft zich teruggetrokken uit het wereldse gevoel als Eens Rimbaud. Hij is niet verminkt, zoals wel beweerd werd. Hij is nog even schoon als vroeger. Dat auto-ongeluk was geanceneerd. Om de leidende mensheid zond in de ogen te strooien. Nelly, denk je vaak aan James als je s'nachts eenzaam in je bedje ligt? Ik leunde met beide handen op de toonbank als een redenaar, een prediker. Het vreemde echter was dat ik het meisje niet durfde aankijken. Ik hield mijn blik strak op een rijtje rode bolpoints gericht. Nelly, Nelly, vervolgde ik. James is niet dood, hij leeft. Hij wil het je bewijzen. Hij zal je iedere week een foto van zichzelf sturen. Iedere week een andere. Hij heeft honderden foto's van zichzelf. Veel lief van Jimmy schrijft hij erop. Je kunt ze boven je bed hangen, onder je kussen leggen, liefkoos onder de dekens, aan je vriendinnen laten zien. Nelly. Ik zweeg, ik kon geen woord meer uitbrengen. Ik pakte zijn balpunt, legde hem bij het plakband en de katholieke radiogids en haalde mijn portemonnee tevoorschijn. Pas toen durfde ik haar aankijken. Ze was veranderd in een gebrilde jonge man die mij bevreemd aanstaarde. Nelly stond achter in de winkel bij een openstaande deur, gereed om te vluchten zodra ik mijn revolver zou trekken. Dat is dan 1,78 zei de jonge man. Ik betaalde hem en verliet met een aankoper de winkel. Ik liep terug naar het café waar Ernst in een zijn eentje aan het biljarten was. Hij zette zijn keu toen hij zag binnenkomen. Zullen we gaan, vroeg hij. Ja, zei ik. Terug naar de poëzie. Oh, <laughs> oh, Moet toch ook een genoegen zijn geweest om dit terug te horen? Want je zei voordat je ging lezen... Van ja, vaak is het schrijven van een verhaal ook het zoeken naar een toon. Omdat ik dat verhaal vergeleek met, met jazzmuziek. Maar dit is toch een fantastisch verhaal. Ja, is, ja, het is af. Het is rond. Het gaat alle kanten uit, maar het blijft bij elkaar. En uh, je doet me wel iets aan om dat onvoorbereid voor te lezen... Alles. Maar dat, dat, dat had ik over nagedacht, omdat ik je al vertelde... de reden dat ik hier naartoe kwam, was, dat ik dacht, ik had dat verhaal gelezen... dat vond ik in de tijd zo prachtig en het is zo prachtig gebleven. En Als, je een, als een verhaal goed geschreven is, kun je het onvoorbereid gewoon weer lezen... en dan, je, je bleef er ook niet in steken. Het, is gewoon, het, het klopt. Nee, dat verraste me. Ik, alsof ik het uit mijn hoofd kende, ja. bijna. Ja, terwijl ik het echt heel lang geleden is dat ik het gelezen heb. En nog nooit voorgelezen, geloof ik. Ja. Herinner je de tijd dat je deze verhalen maakte, of niet? Nou, dat was een beetje. Dat is een beetje. Uh, zoals ik het uh, beschreef eigenlijk. Ja, liep ook. Een tijd dat ik met mijn ziel onder mijn armen rondliep. En uh, dat is na de vijftigers. Ja, het zal begin zestig zijn, ja. denk ik. Of zo. En. Uh, nou ja, ik, ik schreef. Hè. Ik wist wel dat ik schrijver was. <laughs> maar uh, bevredigde me niet erg kennelijk. Ja, en dan kan je zo'n uitnodiging ik, ik weet nog wel uh, dat uh, die beschrijving... Je, je had uh, de gespreksleider, Dat was een, Jaap Buijs. Ja. Dat was Van de Vara. Was het. En de professor was Garmt Stuiveling. Ja, een beroemde, geheel... een beroemde ja. mensen in die tijd. Ja, ja. ja van Maart, geheel onthouden. Ja. <laughs> maar wat ik me nou afvroeg, je, je, je, je begint, in de, in, je begint met, met, met, met poëzie... en op een bepaald moment ga je verhalen schrijven. en Ga je ook hele mooie verhalen schrijven. Met, zoals in dit geval, een dunne handeling. Maar alles zit er inderdaad in. Misverstanden. Het is melancholisch, maar ook weer niet te melancholisch. Het is een soort hele ijle jazzklank die je produceert. Had jij, had, jij, had jij schrijvers in je hoofd die je... Niet die je wilde navolgen, maar als voorbeelden. Je noemde dit Nabokov, maar die is misschien wel van later. Andere. Ja, Nabokov heb ik nooit. Er zijn van die schrijvers die... Uh, uh, dan het is een groot woord, maar goed. Die heel graag maar ja. Waarvan je zeker weet dat je die nooit moet navolgen dat je geen poging in die richting moet doen. Het kan wel eens een klein invloedje smaken van zijn... maar je moet nooit proberen te doen zoals zij doen, want dat haal je nooit. Ik heb datzelfde met de dichter Lucie B. gehad. Natuurlijk, hè, die ik enorm bewonderde en nog won. Maar meteen wist, nooit onder invloed raken daarvan. Want dan uh, ben je verloren. Dan wat, wat gebeurde er? als jij onder invloed van Lucie Bert, bijvoorbeeld? Ik was onder invloed van zijn persoon. Ja. En, en zijn gedichten... Bewonderde ik, Maar uh, als ik de die invloed van die gedichten tot mijn gedichten had toegelaten... ja, dan was ik een soort derde angstdichter geworden. Dus ik moest voortdurend mijn eigen toon vinden. Ik moest je daar tegen verzetten tegen Lucebert. Ja, het is wel grappig, want iemand als later, zoals iemand als Ilya Pfeiffer... die een groot bewonderaar is van Lucebert... die heeft dus gewoon wel dan de fout gemaakt om te denken... dat moet ik navolgen of ook proberen te doen. Nou ja, ik denk dat hij het ook zo bewonderde... dat hij, niet aan ontsnapt, dat hij er niet aan ontsnapt om het na te volgen. Uh -huh. Maar jij hebt He, wel... Maar ja. Maar, maar ja, je ziet die tonen, daar ken je... In, bij Fiverr ken je wel Lucebert soms in de toon van Lucebert... of de manier van schrijven, maar het is allemaal... Ja, het is niet Lucebert... Wat maakt Lucia Bert even? Dat, even, even, heel, even een klein zijsprongetje. Wat maakt, hij, wat maakt hem, zo, wat maakt hem zo, uh, zo bijzonder? Ja, dat, totaal... Uh, uh, ja, hij heeft... Ja, de uitvinding van zijn eigen... Ja, dat, dat kan ik, vind ik zo moeilijk om op te antwoorden. Omdat het zo... Uh, nou, je wilde iets zeggen wat volgens mij heel essentieel is. De uitvinding bijvoorbeeld van zijn eigen persoonlijkheid als kunstenaar. Ja, dat is die het. kant waar ik op, ja. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is waar. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat, hebben we natuurlijk, dat heeft ook met zijn taal natuurlijk te maken. Die, ja, een soort standbeeld in taal wat hij gemaakt heeft. Nou, maar ook, weet je, dat is wel aardig, want we hebben het nu gehad over bijvoorbeeld, je hebt over je jeugd verteld en je, en, en je moeder die daar in Suriname zat, jij hier thuis een beetje dolend over straat, uh, ontwijkend, ontsnappend en op een bepaald moment ook het zoeken wat het schrijven betreft naar een toon en dan zie je langzamerhand en als je dit verhaal dan voorleest, zie je dat het gelukt is, zie je hoe een creatieve persoonlijkheid is ontstaan. En dat heb ik, heb ooit over Lucie Bert gelezen en over hoe die opgroeide, zeg maar, in de buurt hier van de Amsterdamse Westerstraat... En wat hij allemaal las. En hoe belezen die was. Ja. En wat hij allemaal bij elkaar sprokkelde. En dat is het. Het is het, het, de, de kracht van de schepping. Ja. En dat begon bij hem heel vroeg al. Hè? Ik, op zijn leeftijd ik, wist ik van niets nog. Echt van niets. Ik bladerde wel eens een bundeltje door in de boekkast van mijn moeder of zo. En, maar het hele, het Idee dat ik een persoonlijkheid zou hebben of dat die, dat die uit mijzelf zou kunnen voortkomen, dat was mij totaal onbekend. Uh -huh. Hij is het misschien ja, zo dat. Ik, had... ja, sommige mensen hebben al heel vroeg die gerichtheid. Lutie Berg had dat. Ik denk dat Moelisch dat ook had. Hugo Klaus is ook een voorbeeld, hè, die op zijn 14e, 15e al alles las en met alles bezig was. Dat is een mooie briefwisseling. Tussen hem en Roger Rauveel, de schilder. Nou, die jongens die waren bezig op hun vijftiende zestiende al. Uh -huh. Met uh, alles te weten te komen en uh, opzoeken waar ze wel en niet van hielden. En zo, dat, ik, als, uh, dat is bij mij pas veel later gekomen allemaal. Maar ja, kijk, Loetje Bert bijvoorbeeld. Ja? In zekere zin ben ik er nog mee bezig. <laughs> ja. Nee, maar wacht. Bert, die, die, die, die wilde ontsnappen ook aan het, ook aan het milieu waarin hij opgroeide. Hij mocht een tijdje naar de kunstnijverheidsschool. Dat vond hij geweldig. het Stam heeft hem daar nog volgens mij uh, naartoe gehaald. Toen is hij daaraan weer ontsnapt. Uh, Klaus Wilde het, uh, zat op een soort kloosterschool waar hij weg wilde. Hij was blij dat de Duitsers de boel bombardeerden. Ja. Misschien was jij... Al was je dan een ontsnapper, zoals je zelf zegt... was de noodzaak om te ontsnappen weer niet zo groot... met een moeder die in Suriname zat en jij gewoon uh, aan jezelf overgelaten? Ja, en het hele milieu was... Uh, het was geen milieu waar ik me tegen wilde afzetten. Ja, toch... De schrijvers- en de acteurswereld. Hè? Dat, ja. uh, daar hou ik nog altijd veel van. Vooral van de acteurswereld. En... Uh, dus er was geen noodzaak om, uh, om iets anders te bedenken, eigenlijk. Wat dat betreft had ik een soort, een soort uh, achtergrond die mij erg beviel. Wel, waar ik me nooit ongelukkig in heb gevoeld. We uh, puberale ongeluk, ongelukkigheidjes en zo. Maar, maar niet, het, het, het, ik moet hieruit, hè, het, absoluut niet. Ik ben er ook altijd in gebleven, geloof ik, tot ja. op de dag van vandaag... Nou, maar misschien is je hele leven wel één grote ontsnapping. Ja, aan de barmoed. Nee, nee, nee, ik bedoel het heel anders. Als, ik moet nu opeens ook denken aan een andere schrijver die jij trouwens bewondert. Raymond Queneau, die dat prachtige boek Zondag des Levens heeft uh, geschreven. Mm -hmm. hey, over een... en, en, en ik zou niet zeggen dat er een zondaggevoel uit je werk opstijgt... want dat ga je verkeerd interpreteren. Maar de, de, de, ik zoek even naar het goede woord. De, de, er zit wel iets zo Raymond Cano-achtig zin. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik ge geloof ook niet dat Cano de noodzak voelde om... maar zijn, zijn ouders waren ook hebietwaardige middenstanders, ja. meen ik. In, in, in Laver, ja. geloof ik. ja. En hij ging naar de grote stad en kwam in aanraking met de surrealisten. Zoals ik in aanraking met de experimentelen kwam, in zekere zin. Maar ik geloof niet dat hij een jeur had waar hij zich tegen afzette dus speciaal. En dat zondagskindgevoel had hij ook wel een beetje, denk ik. Ben jij ook, of niet? Nou ja, dus, ja. eigenlijk wel, ja. Ik heb nooit heeft mij nooit veel in de weg gezeten. En je, als je na gaat denken, dan denk ja, misschien had ik wel iets moeten hebben... dat mij, eh, dat mij een enorme push had gegeven. Ja, kijk, ik ben nu toch vrij gemakkelijk van het een in het ander gerold. En eh, met een zeker talent opgetuild, want eh, dat kan mij niet anders. Dan zou ik dat niet volgehouden hebben tot vandaag de dag... Ook enige waardering gekregen over dingen. Maar, um, en ik zou ook nooit meer willen ophouden met schrijven nu, dat heb ik eigenlijk nooit gewild, maar het, uh, ik heb ook wel steeds het idee dat het, niet uit, dat het toevallig op mijn weg is gekomen. U hoorde het tweede uur van de avonden. Een bijdrage van de VPRO waarin Wim Brands in gesprek is met de schrijver Remco Kampert. Deze zomereditie van de avond werd eerder uitgezonden in 2009. Ook afgelopen zomer had de VPRO weer een mooie serie met kopstukken uit de Nederlandse cultuur. Waar we in de toekomst bij nachtvluchten zeker aandacht aan zullen besteden. Het is bijna tijd voor het NOS-journaal van vijf uur. Daarna heeft u nog een uur met Remco Kampertegoed. Voordat we tussen zes en zeven met enig tromgeroffel overgaan tot de eerste aflevering van ons nieuwe maandthema. Terugblikken en vooruitzien. Met daarin de tekenaar Peter Pontiac als zeer gewaardeerde gast. U kunt trouwens deelnemen aan een wedstrijd waarin u waarmee u een boek van Peter Pontiac kunt winnen. U moet dan even naar onze site www.nachtvluchten.fm En als u dan uh, prijsvraag uh, Peter Pontiac aanklikt... dan kunt u zien wat u moet doen. Opmerkingen, vragen, die kunt u naar ons mailen. Nachtvluchten.omroepmax.nl Dat is ons e-mailadres. Wilt u het liever per gewone post doen... doe dat uh, dan uh, met een envelop met postzegel natuurlijk... Max, ter attentie van nachtvluchten, postbus 518-1200 AM in Hilversum. We gaan even naar het journaal van vijf uur. Tot straks.